Kijk, het leren van de Torah betekent smaken van de Torah. Ook de Kabbalah, moet je smaken. En dat betekent dat het niet in het hoofd, in het hoofd betekent alleen begrijpen. Ja, probeer begrijpen. Maar als het niet komt via jou, jouw mond, dan is het niets. Dan is het net of jij kijkt naar een, uh, een culinaire boek. Jij kijkt zo, oh kijk, een biefstukje. Prachtig. Nou, kan je, word je dan daardoor beter? Je kan het kan je dan... Ja, je kan kijken naar een prachtige gerechten. Jij bent hongerig, je hebt geen kelder. De saus met champignons. Ja, je ja, hebt champignons. <laughs> en je kijkt naar zo'n prachtig plaatje met een beschrijving. En dan moet je nog drie klontjes dat doen. dat. Je gaat het leer, lezen. Dat, nou, Word je daardoor honger, ga je dat die honger jou lessen. Of, do, of dorst lessen. Of je... Uh, Word je dan verzadigd daardoor? Nee. En dat is wat men doet, weet je. Men leert de to Torah. Men leert de, de, met, alleen met het hoofd. Het is net, ja. Dat is, men leert allerlei technologie, allerlei andere dingen. Ook mijn, mijn volk ook leert ook precies hetzelfde. Torah, te leren is het taalmoed. Alleen te weten. B -b -b -b alleen te weten, weten, weten. En dan heb ik jullie verteld. Dat ik altijd... Ik, naar die, ik zie dat je zo vol dat, weet je. Zo met, Ha, die sch sch sch sch sch uh, schommelt zo en leert dan Talmud. En ze hebben dat zo geleerd van kindertijd. Geweldig is trouwens, Imponier, Als je dat echt, iemand dat echt zo doet, dan uh, Maar ze doen het gewoon traditie, traditie zo, zo. En dan kom ik bij hem en zeg ik, wat leer je? Laat mij zien, laat mij zien wat je leert nu. ik uh, zie wel, kijk zo so wat je leert. En je leert daar van die schadeposten en je leert dat. En ik zeg hem, waar is de schepper? welke huh? schepper. En wij moeten smaak hebben wat wij doen. Dat is, dat betekent ziwoek. Ziwoek maken met het licht. Wat je leert, daarmee ziwoek maken en naar binnen halen. Ja? Waarom naar binnen halen? Dat is, dat is hoger dan ik. Het verstand van de zorg is hoger dan mijn persoonlijke, ja, mijn... Mijn pers persoonlijkheid is buitengewoon omvangrijker en dieper. Daarom maak ik mijzelf ontvankelijk en ik wil graag dat dit komt in mijzelf. Ja, ik ben de verzoeker. Dan moet ik absoluut niets van mijzelf weten wanneer ik dan de zoger leer. Ik laat het op mij afkomen. Dat er niet als ik zelfs nog een keer hoor iets wat van, van andere perspectief noem, Ik ontvang het weer, net als is, is deze eerste keer. Ja, el elke keer kreeg je ook, elke dag kreeg we, kregen we ook op het ontbijt, kregen we weer bot hetzelfde boterhammetjes. Ja? Je zegt niet volgende keer dat volgende dag, nou ik heb het gisteren gegeten. Ik heb het heel erg gisteren gegeten, hetzelfde brood. Waarom hebben we hetzelfde brood? Doe maar iets anders. Nee, je zegt het niet. Ja? Elke dag ben je, heb je honger. Zo is het ook met de geestelijke, het geestelijke voedsel. Hetzelfde. En de mensen zogen, maar waarom hebben we dat nodig dan? Het geestelijke. Gaan toch wel zonder, ja of niet? Je ja, bent gewoon een uh, jongen, je hebt het niet nodig. De mens is gemaakt om van lichaam en ziel. Ja? Lichaam wil eten. Gewoon wat hier op aarde is. Eten, drinken, water, drinken en eten. Ja? Het lichaam. Maar geen enkele eten, geen enkele voeding voedingsstoffen, geen voedsel wat hier op aarde is, wat fysiek voedsel, wat, wat voor mens om te eten, kan voeden de ziel. Niets kan voeden de ziel. Eigenlijk Ook geen jacht, geen eiland, koop een eiland, koop alles wat je mag. Niets betekent nul, ik hou er goed wat ik zeg, betekent nul, niets. Voor de ziel. Dus als een mens mocht de mensen president worden. Een machtige man worden. Napoleon. Wat jij ook wil. Wat je hartje ook wil. Jij krijgt dat. Is dat jouw de ziel blijft hongerig. Het betekent niets voor de ziel. Want het is allemaal aardse dingen. Eigenlijk. Daarom is het verplicht om elke dag. Elke dag. Ook het ook het geestelijke voedsel te krijgen. Verplicht elke dag opnemen in jezelf het geest Want dat, dat is de hongerig. Dan kan je niet met niets kan je dat verzadigen. Je moet wel het geestelijke voedsel geven. Ja, niet door, door brood alleen door brood alleen de mens. Ja, dan ja, dan ja. niet alleen met brood <laughs> leeft ja. de mens. Ja. Maar als staat in de Torah ook, men begrijpt dat ook niet. Door brood alleen de mens, hoe zeg je dat? De mens... Nee. Brood alleen, door brood alleen zal de mens niet leven, of so zoiets. Dan betekent dat ook, absoluut heeft niets met brood te maken. Absoluut. <laughs> de Torah spreekt over, niet. de Torah zegt dan zo. Kijk, alleen met chassadim, ja, het licht van chassadim, kan de mens niet leven. Dus de Torah zegt ons dan... dan. Alleen, het, door het op, alleen, voor het, alleen met het opstegen van de Nukwa naar, naar Jersoet, het is niet genoeg. Ja, daarvoor krijg je brood. Het is niet genoeg. Dan moet je ook nog naar de Abou-Ima krachten opdoen. Dan ontvang je de mogen van Gadlut. Dan ontvang je de. Ja. Melach. Ja. You know, you know. Yeah, malach no, like, is is net nettle, al is net als uh, is uh, the the, the zaut, yeah? Brood and zout. ja yeah, that is dan what she zegt dan lechem. is gematria da. Lamet het mem. That is dan de the gematria is 78. Ja of niet? Lechem. No. Lechem is 78. And melech melach. Dus het is uh, zout. Heeft ook precies dezelfde gematria. Heel goed wat ze zegt, ja. Dus de brood en zout heeft dezelfde gematria. Hetzelfde gematria betekent dat, dat, dat zij horen bij elkaar. En dan brood moet altijd gaan met, met zout. Altijd samen met zout. Is het. Want zout dan ten aanzien van de brood is dan net als gogma. Zonder chogma, zonder gogma is de chassadim, heeft geen, ja, het is niet genoeg, ja, dat is ook precies zo, brood, brood zonder, zonder zout, daarom zout is ook altijd gebonden, Geef men brood met zout, zout maakt, maakt dat het, het pittig wordt, dat is, dat het, ja, dat is precies hetzelfde is het chogma. moet je dat gochma, een klein beetje gochma geven, in veel brood, in veel chassadim, veel gassadim en een beetje gogma. Net zoals ook drinken. Moet je een klein beetje drinken. Alcohol bijvoorbeeld een beetje, maar veel eten. Dat is een goede, goede manier van, bijvoorbeeld, van, een beetje wijn. Een glaasje wijn en dan daarbij flink, flink eten. Maar niet omgekeerd. Niet zoals in het Westen doen, dat is... Dat is niet goed, wat men dit drankgedrag hier in het, oog, in het westen. In Rusland, in Rusland ook, maar in Rusland ook. Op, in Rusland hebben ze op hun manier verkeerd, maar in Rusland, wat ge in, veel, Ru nee, in Rusland gaan ze zo: eerst drinken, en dan veel drinken, en dan eten. Dan. Maar ook niet helemaal apart, eerst drinken veel, en dan veel, veel eten ofzo, so, maar dat is ook niet goed. Maar hier in het westen eet et, et men, en dan gaat men hun borreltjes, en dan gaan ze aan de borreltjes drinken. Hey, dat is okay, ook niet goed. Een, een Ja, ook dat, ja, in Rusland ook, ja. Het Nee, maar het niet slavisch, het komt alles uit de Torah. Nee, nee, nee, slavisch bestaat niet, alles komt uit de Torah, want dat is, de eerste was dat, dat de, de, uh, uh, de koning was het, toen de oorlog uh, Abraham had gewonnen, ja, de, de, de koningen hadden gewonnen, dan kwam dan die Malchitzedek, we weten wat in de Torah kwam, Malchitzedek, herinner je? De grote de priester met brood en zout. Heb je dat wel Dat is allemaal. Alle volkeren halen hun tradities ook natuurlijk vanuit de Torah. En op Shabbat eet je iedere, iedere week. Eet je brood. Precies, ook, ook bijvoorbeeld eh, elke dag. Elke dag moet je zoals iemand bijvoorbeeld een, een Joodse, dus de wetten van het heelal, Jood bijvoorbeeld, altijd neemt zeg, zeg, zegening over brood. En dan moet je dat dopen, dopen, dopen in, de, in het zout. Waarom? Ja. Chassadim, alleen maar van brood alleen kan de mens niet leven. Dat dus, alleen chassadim moet je ook gogma hebben daarbij. Heel? alleen dat geeft de volledige mogen, volledige, volledige licht. Dan zeg je inderdaad, dan zeg je daarbij dat hij die uitbrengt, hij, uitbrengt het brood uit de aarde. Dan pas zeg je dat, ja? Dan, heb je de, dan is, het, dat is het moment wanneer de Malgoed steekt op naar, we zullen zien, maar dat is in ieder geval de moging van Godlood. We gaan verder, eventjes even, even afmaken. Een heel belangrijk moment, dan zie je, dan wordt iedereen wakker om, om even te vluchten. Een erg belangrijk moment is erg goed, maar ja, ja erg belangrijk nu, om nu dit moment, waar we, nu, we staan in het middelpunt, want hij gaat ons nu vertellen van die 60 en 10.000. Wat betekent dat? Uh, 25 na de punt. Dus hij heeft ons verteld dat nu, hoe dat zit. Die, die getallen van die traptraden van absolute, ja, van nuqua tot en met de Arihan van het zilot. We jeschle abo 25 na de punt. A bet afhanot 26 O mi w Chinatam atzmam Sche az nifhanim la lafim. lalafim. Let op 25. Als je eenmaal dat snapt, dan geweldig. Snappen betekent voelen. We jeschle abo we en Abouhima, de, hoge, de hogere Abouhima, hebben twee afgenot, twee aspecten, 26. Je kan ze op tweede, twee manieren onderscheiden, 26, dus twee aspecten. Of met of van hun eigen aard, of van hun, van hun eigen aspect, zoals zij zijn op hun eigen plaats van Hanimla, Lafim, dat dan worden ze geacht als duizenden, ja of niet, op hun eigen plaats. Als Ababoeim op hun eigen plaats staat, zijn zij duizenden? Ja, duizenden, ja of niet? Jirssoet is honderden, ja of niet? Jirssoet, honderden. Dat goed, goed onthouden, het speelt thuis daarmee. Nukwa is enkele, Zerampien, en tientallen. Hier stond honderden, yima duizenden, ja, en Arigantin is tienduizenden. En Atik, hij oh, heeft ons niet gezegd, maar Atik is dan de honderdduizenden, de kracht, oké. Okay? Nou, dus hij zegt nu zo, yima hebben twee aspecten. Vanuit zichzelf zijn zij duizenden, ja of niet? Duizenden, oké, okay. 27. Oh, mijn vrienden mag in de Scheme kablim min haroos, 28 de arichampin. Sche az, nifhanim gam hem, le rivavot kamohu, 29. ella rak le de arichampin. Lijotam albišim. Mi pe dertag, mata de pin. Ik lees de hele zin uit. Toch wel handig dat, om dat te doen, want anders breken we het licht ook in stukken en dat mag ik ook niet doen. Wal ken hem bejagas ha ze raak beginaat 31. Wak de arihan de Arichampin, Shehi, Revavot, We Hem, Shishim, Der 32. We Aiken, Hesot, Hem, Sot, Shishim, Ribo, Punt. Goed kijken, dat is Kabbalah, dat <laughs> that is that is waarvan we beter worden. Dat is iets wat we leren, dat geeft ons licht, dat heeft ons. Uh, Bevating, et cetera, et cetera. Probeer dat. 27. Dat kunnen we allemaal nu aan. Dus, of Abawihima op hun eigen plaats, we hebben gezegd, ja, dat is dan duizenden, ze hebben de kracht van duizenden. O, Mifchinaat, Mogen de Gochma, 27. Of dat, of dat zijn in het aspect van de Mogen van de Gochma. ועבו אימה אופן איך פלאצ, ועד זה אין זה? ולכה כרחתה בזה? נרליחתן? חסדים, יא אוף נית? עבו אימה זה אין חסדים. גר, פן חסדים, דוי מוחן פן חסדים. אמר, זה קונה אוק אין, אין את אספקט פן מוחן דה חוכמה הוא, זה אהבה חוכמה נית נודח, אמר, לט אופן, שמקבלין מין הראש דה ריחנטין. Ze kunnen dus zijn, in de, in de, in de hoedanigheid kunnen ze zijn van de mogen van de chogma chogmahouders houders uh, die welke chogma zij ontvangen van het hoofd van Arihantin. Ja, of niet? We hebben geleerd dat in de gadlut komen de Abbaweïma waar naartoe? Naar de Arihantin. Ja? En als de lagere komt naar de hogere, wordt als hogere. Ja? Oké, kijk, nou, kijk nou wat hij zegt. 28. She as Nifhanim gamhem leravavot kamoghu, dat dan, vanirdik mochin mochen hochmount vangen Abu Yima. Dan, of the world, wanneer Yima stegen op naar de Arikhan Pin, naar de hoofd van de Arikhan Pin. She as dat dan, Nifhanim gamhem, worden ook zei geacht, dus Abu Yima worden geacht, leravavot als tienduizenden kamoghu, kak Zoals de Arig, Hamoka, zo zoals de Pien, als hij, letterlijk. Ja, want de lagere, die stijgt op naar de hogere, die wordt als hoger op dat moment. Kijk nou verder. Wat heeft dat, oké, okay, dat kunnen we eens zeggen, oké, okay, tienduizenden kunnen we nog zeggen. Ja, Abouima stijgt naar, naar de hoofd, het hoofd van Arigampin, die krijgt tien, tienduizenden. Maar wat heeft dit te maken met zestig? Let op. 29. Ela. Raak lewak de pin. Maar zij worden alleen maar tot de vak van de Ariechanpin. To ze stinden van de Ariechanpin. Ja? Waarom is dat zo? Omdat de gar ontvangen ze niet. Ja? Dat alleen maar in de Martikun wordt ontvangen dan de gar. Als ze ontfangen alleen maar van de linkerkant. En, en de aboiema horen waar staan aboiema normaliter. In het lichaam ja van Arihant niet in het hoofd van Arihant Pin, ja. staan van P naar beneden van Arihant ja? klopt het of niet? Van P en, en van P van, Arie, van P en naar onderen. What is that? Dat is net als Zhirant Pin. Zes Hoofd is drie eerste. En dan is het zes tinden van Arihant Dat is wat hij zegt ons. maar die zijn dan wak van de Arihant Zes uitende, als het ware pin van de ariechanpien. De wak, zes tinden van ariechanpien. Ligiotam al bishim, angeseen, dat op, angeseen zij bekleiden de ariechanpien, mi dertig dertag, ulemata de ariechanpien, van P en naar beneden van de Ik heb geen tekeningen nu hier, maar nu moet al inmiddels al in je hoofd al goed zitten dat wanneer de jemen, ja, steken op naar de, naar de het hoofd van Arichantin, ja, dan zijn ze tienduizenden. En wanneer zij op hun eigen plaats staan, ja, dat zijn ze normaal, dan zijn onder de p, Zij ze zijn zes tienden van de Arichantin. Dat betekent dat ze ontvangen chassadim van de Arichantin. Zij zijn op het niveau van chassadim van Arichantin. Ja? Het, het lichaam van Arichantin. Is chassadim van eigen. Welken hem bejahas haze. En daarom zijn zij. Dus de Abu Yima. Ten aanzien van dat. Rak genat waak de Arihan Pin. Zij zijn alleen maar dan het aspect waak van de arichan Pin. De zestienden van de Arihan Pin. En dan achter, de, achter het tweede woord van de 31 staat nog één, So, Eén apostrofje die moet je weghalen. Of nee, laat hem ook staan. Nee, sorry. Dat laat hem staan, maar dat is ook. Hij haalt dit. Het is een an aanhaling. Hij so, haalt dit, soort aanhaling. Zie je? Oké. Okay. Shehirra wordt. Dus dat zij zijn nieuw, kijk. Zij zijn nieuw vak van de Arichan Dus Dus zestienden van Arichan Welke Arichan is is? Tien, Tienduizenden. Ja, dus wat wil je zeggen dan? De waak, hij gaat zelf zeggen. We waak hem, Shishim. En de waak, de waak de zes tienden, ja? Zes, zes verrot. Hem, Shishim, dat zijn veertig. Dat zijn sorry, zestig. Zes verrot op zichzelf. Waarom zijn ze zestig? Omdat van P en naar beneden, is net als zeer een pin. Ja of niet? Van de, van de, dan is het 60, 6 zes Sphirot maal 10, elke Sphira, elke Sphira heeft 10, ja of niet? Mm. Dus 6 Sphirot maal 10, wordt het 60, dan heeft hij dan 60, omdat 60 geeft aan, dat het 6 Sphirot, ja, alleen maar, oftewel, 6 tienden van Arigampin, en, en Arigampin is 10.000, daarom als men, wij zeggen dan, 60 maal 10.000 dan weten wij, we dat het Abouhima, die steeg op naar Pin. en die heeft dan de kracht, trekt dan de kracht van de Pin, 60 maal 10.000, en natuurlijk dat Abouhima, dat geeft aan de Nukwa, ja, en dat is dan het, dat, dat is dan dat het ontvangen van de volmaakte mogen daarom, het volk Israël, mocht ontvangen de Torah, Wanneer zij de Torah ontvingen, stonden ze daar 600.000 man. En vrouwen natuurlijk ook. Dan een paar miljoen waren, drie miljoen of hoeveel, was, is niet belangrijk. Maar 600 man moesten daar staan. Met iedereen verschillende, iedereen had verschillende uh, wortel van zijn, van zijn ziel. Duidelijk. Waarbij zij kwamen op het niveau. Niet, niet dat zij kwamen op een niveau zo hoog. Maar zij konden aantrekken dat licht. Van de vierde de jema. Ja, want wij konden niet meer dan. Vierde abewe konden zij aantrekken dat licht. Dat heet Shishim-Ribo. Eigenlijk, waarom waren zij 600? Wat betekent dat zij 600 man stonden te raad ontvangen? Zij ontvingen het licht dat heet Shishim-Ribo. Ze ontvingen het licht van 60 x 10.000. En daarom werden ze ook 600.000 genoemd. Dat 600.000 man ontvingen de Torah. Duidelijk. Naar de kracht. Alles wordt genoemd naar de kracht. Naar wat bevat wordt, krijgt een naam. Als iets bevat wordt, krijgt men de naam. Dus zij heette dan, het volk Israël die stond daar bij de Sinai ontvangen de Torah... 600 man, 1000 man. Zal geschreven in Torah. Waarom? Zij konden dat licht van de Abeweima ontvangen van Shishimribo. 60 maal 10.000. Niets anders. Zie je die, die, die verhouding? En dat is iets wat te ervaren valt. Wat hebben zij ontvangen? Hoe? En niet de moraal, dat wat helpt het moraal? Helpt het iemand? Kan je je afkopen door de moraal? Ja? Ja, je kan, when, je kan aan die slachtoffers van de seksuele ik, van de seksuele delicten, ja, seksuele mishandelingen of delicten, afkopen met enorme bedragen. Hier op aarde kan je dat alles doen. Duidelijk eens, ja? De kerk of wie dan ook, die kan het afkopen. Ja, voor 500, 500 zedelijke delichten. De lichten hadden ze voor iedereen meer dan 1 miljoen euro, euro betaald daarvoor. Ja, voor wat die priesters of wat die, weet ik, priesters of die, dominees hebben daar uitgeflikt. Ja, eigenlijk in Amerika. Nou, en we denken dat het nu, nu gaan ze dat ze hebben dat betaald. Denk je dat die stoppen daar? denken dat zij stoppen die, die die zogenaamde geestelijke dat zij stoppen nu met die, met die dat zij daardoor dat jij dat zij daardoor verzoening krijgen. alleen naar menselijke maatstaven duidelijk hebben zij licht ontvangen zij licht welk licht ontvangen zij, niet alleen zij maar wie, wel, Welke religieuze mens iets ontvangt Daarbij. Ik heb lang, lang gezeten met hen. 0,0 niets ontvangen ze. En de zoger die ons licht geeft, willen ze niet, niet leren. Want het geeft, geeft, geeft geen respect. Ze weten zeggen, zoger, de hele wereld weet. Dat is het boek, het boek der boeken. Maar ze willen niet leren. Waarom? Het is makkelijker. Ja, afkopen, natuurlijk. Maar afkopen, afkopen. Precies, dat is het. En dat is, dat is daarom hoort u mij zoveel so daarover hebben. Dat niet dat ik vertel in de zin van, nou kijk nou, ik dat leer. Maar ik zou het graag willen dat zij dat leren. En dan kan ik lekker op mijn zolderkamertje liggen. En laat zij dat allemaal anderen leren. Ze hebben veel grotere koppen en grotere, hebben meer kracht. Ik heb absoluut geen kracht. Maar je hebt kracht. En misschien daarom leer ik zo. Dan heb ik behoefte. En zij hebben hun eigen mannelijke... Voelen zichzelf krachtig. Door hun eigen, eigen krachten. Hun eigen mannelijke krachten. En terwijl ik voel niets. Ik wil niets. Ik wil alleen dat. Ik wil alleen het licht van mijn vader hebben. En dat weet ik niet wie het is. Dat ja, weet ik nog niet. Maar ik bedoel, ik weet met wie ik te maken heb. Maar wie ben ik dan? het is zo'n grote grote bedoel, man, mannen die echt flink zou kunnen doen en voor zichzelf en de anderen, nee maar afkopen zichzelf voor door andere, je ziet dat, dus geen zijde, kunnen zij zich, kunnen zij hun hun zinnen heeft, heeft hun religie hun geholpen om te vechten, om te om hun jesot, ik zeg niet over of om hun gewone, bij, om gewone lusten. Van hun handen thuis te houden. Om handen, al is, al is het maar handen thuis, thuis te houden, dat ook niet. Wat wil ik er liggen, wat is dat, wat hebben ze gedaan? Terwijl hun, hun koning, hun God, wat zij noemen dat, hij kon het wel doen. eigenlijk dat kon het wel doen, hij kon zichzelf overwinnen. Ja, hij, heeft dat, hij, hij kwam niet aan, aan iemand anders. Natuurlijk ook, ze bedenken nu allerlei andere dingen, dat hij ook een relatie had met die, met die, met die Magdalena, weet je. Ze willen graag ook hem, van hem ook mens maken. Echt menselijk maken, dat ook hij toch wel met die Magdalena ook dat een beetje zo, een beetje geschommeld had. Want dan is het... Prettig voor de mensen die ook, weet je... Net zoals Grieken hebben dat gedaan. Grieken hadden ook gedacht dat, dat de, ook de, de goden... Ja, de alle allerlei goden, dat ze drinken. Dat ze net zo... Uh, de goden van, de goden van... Van o, overspel, de goden van dat. Allerlei, zoals zij, willen ze ook de goden maken zoals zij zijn. Eigenlijk. En zo so is het altijd. En dat is voor mij absoluut verboden om dat te doen. Wij moeten doen op de manier dat... Wat wij leren, dat het ons verheft omhoog. Niet dat wij brengen de Torah naar beneden. Zij is al gebracht door de hoge kabbalisten, door de hoge geesten, door de hoge godelijke mannen. In onze tijd is het niet meer nodig. Wij gewoon leren dat en wij kunnen alleen van beneden omhoog komen. En niet meer iemand van boven naar beneden, niet meer nodig. Gewoon jezelf geschikt maken. Elke dag maar vertrouwen hebben. 100% vertrouwen hebben. Dat wat, hebben we, wat we nodig hebben. De 100%, 100 vertrouwen hebben. En dat groeit. Vallen is niet erg. En straks wordt het zo dat jij zal niet opletten wat je, of je goed lekker voelt of niet voelt lekker. Ik voel soms zo dat ik alsof ik helemaal niets meer ben. Alsof ik helemaal niet uh, geen Net of ik geen plek heb dat nog leeft. Fysiek. Alsof alles is in wonden staat. En dan is het geweldig. Want dan heb je de, dan heb je de motivatie. Dan kan je wel vragen om iets. Ja of niet. Maar als je denkt dat jij, dat jij nog eigen kracht hebt. Dat jij nog, dat, dan men zegt dan laat hem met rust. Hij heeft nog... Zich, nog zijn eigen kracht en laat hem nog dat uitgeput raken. Dat hij dan pas gaat hij misschien ook nog schreeuwen om hulp. Hulp heb je nodig. En niet schamen dat je hulp nodig hebt, altijd hulp nodig hebt, maar ook assistentie, goede hulp hebben. Heelig. Maar altijd hulp, altijd relatie met het licht. Niets anders en niemand anders. En dan zal je zien. Oeh, wat leven is. Oeh, wat is geweldig. Met alle pijnen, met alle... alle gezwellen... daarbij... Fuuu... wat het is. Het zijn geen, geen woorden... daarvoor... wat het is. Eh... Yeah. Uh. 31 <coughs> <laughs> <trapeen> naar de punt, naar de komma. En we wak shem hem shishim. En wak zijn zestig. We 32. We al En daarom -um hem sot shishim ribo. En daarom -um zijn zij in het aspect van shishim ribo zestig. Tienduizend, mal 10.000 Dus dat is een traptreden. <trapeen> 32 naar de punt. Улефихах. лефиках, ба этот шегануква ола умела бешет ле абавыйма элайн, ги мекабеле от миспар шалем шехем шишим рибо летоп, хорошо, ведешьсях, эх. 32 naar de punt. En nu erg goed horen. Ulfichach en daarom. Elk woord horen goed proberen te horen. Ulfichach en daarom. Ba In de tijd wanneer de Nukwa opsteegt op. Denk ook aan de Moshe die opgestegen had op de berg. De berg Sinai. 33. Of in de tijd wanneer de Nukwa. Ops umelabeshot la abu yima, and bekleit abo elain de gochere abo weima. Hi me kabelet on thangt zei mispar shalem de fulmac et fulmactech ital Shehem shishim ribo da dat is zetak tinduizund. וססטח מל תינדאיזן, כנוסך, ססטח, תינדאיזן, דובל פיונט, שישים, פייפנדארטח, פירושו וק, כי עדיין, חסרה גם, עז, לבחינת, ססנדארטח, הרוש, דארי חנפין, וריבו, מורה, על מדרגות, דארי חנפין, 37. Sche, She je rot, toch, abo wie De toch, havak schelo. 38. Hamit lapsim be abo wie immer. Wa al ken lenukwa, mispar, negenen dertig. Sche, ribo. Alles draait om die nukwa. Tijdelijk, we hebben geleerd. Alles draait om de Nukwa, want wie is de ontvanger? De Nukwa, wat de Aboeima, die bevinden zich altijd in volmacht, Dat is niet zo belangrijk voor ons. Maar wanneer de Abo, Nukwa steekt op naar de Aboeima, dat telt. Want zij kan, de Nukwa kan doorgeven aan de lagere alle lagere Kijk. 34 na de dubbele punt. En nu had hij dat verklaren. Wat is Shishim Ribo? Wat zijn die? die? Shishim Ribos. 60 en 10.000. Mal 10.000. Shishim. 60, 35. Pirushovak, dat is wak. Dus 6 vierot. Mal 10. Kiadaen has ragam as. Want ook dan, want dan. Uh, want zij er ontbreekt aan haar. Ook dan het aspect Roche de Arikantin. Het hoofd van Arikantin. In het hoofd kwam je dan de Mogin van Gadloed. En wanneer zij staat de, van de P naar beneden, zijn er alleen maar zes Sverot. En zes mal 10 is zestig. Dus dat leert ons. Kijk, wat betekent die zestig? Geeft ons aan dat dit niet geen Gadloed. Dat het wel alleen maar zestig is. Dat is alleen maar zestienden, als het ware, van de Arihantine. We ribo, more en de tienduizenden ribo leert, Al-Madre God, al de Offer dat het slaat op de traptreden van de Arihantine, tienduizenden. Dan kunnen we -wete al waar weten waar we ons op bevinden. Op de. Op de Schaal van de boom des levens, 37. rood, toch abouima, die schenen binnen de abouima. Ja, want binnen de abouima schijnt die binnen. Ja, herinner je nog? Op de tekening, onze tekening. Dat binnen de abouima, wie, wie staat binnen de abouima? Oké, maar welke deel van een argument? Alles in dat is hangt aan de arihantpin, ja, dus de binnen de arihantpin alles is alles is net als een uh, kerstboom, ja? alles hangt aan de aan de aan aan de no? stam de stamm, precies, en de stam is als het ware van binnen. Dat is dan de arihantpin. Maar waar, waar wat welke deel bekleedt abu yima van arihantpin? Vanaf Huh? Yes. Huh? From OK, from the P, the de And that is the platz. That is the platz that is then from the That is then zesvirod, That is then the. And that is then the. at licham van the arichan pina. Licham is altijd zesvirod, zes onderste van. Okay. Uh, dus die is dan binnen die, binnen die aboïma schijnt dan uh, schijnt dan de arighampin ja de zes van Arihantin schijnt in de aboïma de haino toch ha dat wil zeggen binnen de wak van hem ja de zes verrot van hem de wak betekent zonder hoofd wak is altijd zonder hoofd zes verrot zonder hoofd dus onder het hoofd 38, Hamitlap Shimba Abubo welke uh, lichten zijn ingebed, welke wak, zes, uh, zes lichten van de Arihantin, wak, uh, inge, ingebed zijn in de Abubo Duidelijk, datgene wat omhult, ontvangt het licht van datgene wat binnen is. Net zoals uh, het lampje, een lampje en een, een, een lampenkap. Dus abo Ima is net als een lampenkap waar binnen straalt het lampje van Wak. Ja? Van, van 60 watt. Van, arich, van Arichampin. We al ken je, ja, schla, nukwa mispar, ribo En daarom heeft de nukwa het getal van shishimribo. Heb ik niets. Uh, alles geteld? Ja. Dus de Nukwa, die bekleedt Abu Wima, ja? En alles ontvangt nieuw van de Abu En daarom de Nukwa is ook dan Shishim Ribo. Eigenlijk. En ook het volk Israël, toen ze het to vingen moesten ze ook drie dagen zichzelf voorbereiden. Dan af, of oh, niet met elkaar dus schoonmaken, zijn kleeden, kleeden, staat het ook. Zijn. Kleren moesten ze schoonmaken. Wat betekent kleren? Levushim, omhulsels. Ja, omhulsels moesten ze dan, et cetera, et cetera. Dus, dus niet, ja, et cetera. En dan moesten ze dan man opbrengen, zichzelf voorbereiden. Ook dat onthouding, ze moesten, mochten geen contact met elkaar, seksueel contact, et cetera. Zo als we dan als mensen zo spreken over die dingen. Andere dingen mochten, mochten ze in drie dagen voorbereidingen. Ja, en daarvoor moesten ze zeven, zeven maal zeven, zeven maal zeven dagen, ja, etcetera. Vijftig dagen is het verlopen, totdat zij de Torah ontvingen, ja. Dus, ja. dus, die, dus die, die, moesten, die, moesten ze moesten zichzelf al voorbereiden om op die dag de Torah te ontvangen. En dan, dan ontvingen zij ontvingen het licht van Je, uh, Shishimribo. En daarom werd ook over hen gezegd, er waren 600.000 man. Ja, dat zij het licht ontvingen en iedere van hen ontving een speciaal licht. Allemaal natuurlijk hetzelfde licht ontvingen ze. maar iedere van hen, alle de 100, 600 zielen waren mannelijke. En elke ziel had ook een zin specifieke ja, vat, specifieke kli, wat anderen niet minder had. O, iedereen heeft dezelfde kli, ook bij ons, maar de ene heeft meer van dat, specifiek van hem en de andere heeft minder van, meer van dat. En dat waren de 600, de, 600 de grondzielen, als het ware. Ja? Die stonden daar, voor de hele mensheid eigenlijk. En dat moeten we allemaal de correcties doen, om later weer de Torah, weer, wanneer weer de Torah weer, weer de Mashiach zal komen, dan moet ook weer dat getal ook weer, weer zijn, et cetera. We gaan naar de volgende pagina. Oh, de volgende pagina, dus wij staan op de regel 1 van de pagina Lamet 30. En dat, daar stoppen wij uh, voor deze keer. Dus Lamet, pagina Lamet 30, de rechterkolom, de eerste regel. Dat gaan we dan niet doen. En nu hebben we nog 10 minuutjes te gaan. En misschien hebben we nog even de tijd om de nog deurde, deurde. op de derde correctie nog eventjes door de te nemen. Niet haasten. Oké, okay. probeer het. Wie nog de auto in moet wat wat muntjes wat wat in, in het apparaat stoppen. Ja, het parkeerapparaat. Die kan even snel nog even nog dat doen. Maar anders gaan we verder. Nu de derde te koen. We doen de derde te van die de derde tekund, de derde correctie, en tevens, het de, de derde slag toebrengen aan de citra achra. En yeah? het de derde is, uh, wat was de derde? De eerste was de staining, de tweede was de um, verbranding. De derde is het uh, onthoofden, met een zwaard, onthoofden. Nu moeten we leren we over het onthoofden van hoe de citra agra, het is echt letterlijk zo. Maar altijd in elke handeling moeten wij doen. Tikkun uh, gimme. De derde tikkun. Ik lees het eventjes wel. Ik heb het uh, een stukje zo aangeplakt. Wat, wat maken we. Begdeen leeftog. toch Zer De Kijk. Wat hebben we in het tweede geval gehad? Aan de linkerlijn kwam er licht gogma, ja of niet? Maar dat licht gogma werd daarvan, wat water, ver, niet verstolkt, hoe zeg dat, de water van de linkerkant kon niet hochma, gestol huh? gestol Ge nee, gestol dat, het licht gestold, ja, dus het werd, werd net als, een, als ijs, ja, dat kon niet meer doorkomen, het licht gogma van links, waarom? Alleen maar gogma is, maar geen gesadim. dat schijnt niet, eigenlijk, dat kan niet komen door naar beneden. Daar is een tikkun, zo'n tikkun gemaakt is. Waarom? Wat is dan de, de taak van de Sitra agra? Er bestaat een tikkun, correctie. Van boven. Dat het licht hoog maakt, kan niet, kan niet naar beneden komen. Van de link, vanuit via de linkerkant naar beneden niet. Waarom? Het is net als ijs geworden kan niet naar beneden komen. En de citra agra weet het al. En daarom, citra agra kan niets doen anders nieuw. Kijk, wat hij vertelt ons, in, in de praktijk is het zo, dat citra agra kan niets al mee doen. Hij, zij wil graag daarvan genieten, ja, van die blokjes, van lekkere blokjes met het water, dan mee. maar als het water is, maar zij kan daar niet aankomen, zelf, de citra agra. Dus wat zij doet, zij wil graag de mens Laat de zondigen tegen die wetten van het heelal in, dat die van de linkerkant moet je dan aantrekken het licht naar beneden. Dan kan zij profiteren daarvan. Okay. Maar hier zeg je dan van het derde tikun. Natuurlijk, ook hier bestaat de citra agra, nu na, ver, na de verbranding, nu komt de derde tikkoen. Wat is de derde tikun? Waarom, wordt, waar, waarom, de, waarom is het wat is het probleem in de linkerkant gochma is er volop ja, maar goed die steekt op daar naar de linkerkant, die ontvangt van het binaal volop gochma maar ze kan het niet ontvangen want zij moet chassadim hebben hoe kan ze dan nu wat gaat nu gebeuren dan hebben wij massag ja, elk massag bestaat uit twee dingen. Bestaat uit uh, verstoppende massag, wat wij noemen dat minyula, En slotmassag, die slot maakt. Ja, als van Tsintzum af als het ware, zo'n zo massag. En de andere massag is massag, dus massag waar de Malgoed steeg op naar Malgoed zelf. En de andere is, malgoed die steeg op naar de Bina. En via de Bina kan ze wel ontvangen. Deel? De malgoed die, die verenigt zich met de Bina. Daar, via de Bina, zoals... Kijk, hoe kan ze dat doen? Als malgoed steeg op naar, naar de Bina. Dan door het opsteigen, ook wij doen hetzelfde. Dan gaan we als het ware doorboren. Onze innerlijk. Naar het op, waarbij wij opkomen naar de Bina. Ja of niet? Hoe kunnen we opkomen naar de Bina als wij die, die openingen niet zelf do maken door ons werk, ja of niet? Dan kan ze dan van de Bina via dezelfde weg die zij doorgeboord maar goed had, door naar omhoog te komen. Via dezelfde kanaal brengt ze dan ook de, het licht van de Bina naar beneden. Duidelijk. En nu, wat gaat het nu gebeuren? Die twee massachim zijn er. Twee. Aan de gazee. Hoe? Gewoon horen. Nu gaat dat lagere wat nu staat tussen die twee rechterlijn en de linkerlijn nu gaat die stopzetten die hoogma helemaal stopzetten aan de gazee. En dat betekent wat daarvoor wanneer de hoogma volledig is kan de gogma gewoon doorlopen door naar beneden, onder de Gazé? Dat is dan de volledige gogma. De hele correctie is nu om tot Gazé en niet verder te zeggen. Zo'n ktikoen te maken. Tot Gazé en niet verder. Wat wordt het dan? Dat betekent dat onthoofden. Wat betekent onthoofden? Wij maken dan van de bina, van de linkerlijn, maken wij dan het hoofd minder, het hoofd kleiner. Wat betekent? Gar, minder. Gar gaan we daar afknabbelen... aan gar van de Chogma. Dan wordt het alleen maar zes tienden van Chogma. Duidelijk. Dus niet het hele Chogma van tien sferot van de Chogma. Maar we gaan maken hem van zes sfeerot. Hoe kan dat? Door, komt er een zivug? Komt, komt er een kopje kleiner. Ja, kleiner maken. Duidelijk. En dat komt door de chassadim. Dus dit massag. En dan maakt dan massag op een of andere manier... Die maakt een kopie kleiner die de die Hochma, die, die to, toch niet, maar goed, kon hem niet ervaren. Oké, okay? dus wordt het dan kopie kleiner maken. Dat betekent alleen maar den maken van die Hochma links. Om vervolgens die zestiende van Hochma, dan kan je pas die zestiende van Hochma van de linkerlijn verbinden met de. Rechterlijn. De hele tikkun is om die twee te verbinden, ja. Maar eerst, je kan het niet verbinden, die, die tinsverrot, die volledige hoogma links, kan je niet verbinden met, met de rechterlijn, want die zijn in tegenspraak met elkaar. De ene is chassadim en de andere is alleen maar hoogma. Je kan het niet verbinden. Dus eerst moeten wij maken de kant. Een kopje kleiner, die heeft alleen maar zestienden. En dan is zij pas bereid om... Compromis te sluiten om zichzelf te verbinden met de chassadim aan de rechterkant. Duidelijk. Anders gaat ze niet, kan, kan de linkerkant niet, niet uh, uh, compromis maken. Duidelijk. Gochma. Volledige gochma. En die zegt nou ik heb volledige gochma. En die andere die alleen maar chassadim. Wat heb ik eraan? Ja. En dan wanneer die men maakt een, een kopje kleiner. Die heeft alleen maar zes tienden. Dan heeft die al een beetje... Kijken, is niet alleen, maar alleen van zichzelf vol, maar die kan wel eh. en dan kan die zien dat het goed is, verlangt die ook een beetje naar de chassadim van de rechterkant, en dan gaan ze zich vermengen, dat is dan de vierde, vierde tikkun en nu spreken we van de derde tikkun, iedereen begrijpt het? Dus dat is net of dan met een zwart kopje kleiner te maken aan de hochman. dat zegt hij ook het deel heeft rood, en om de lichten open te breken lichten open te breken, betekent dat lichten moeten nu naar beneden gaan. Hoe, hoe kunnen we dat doen? We kunnen dat niet, nu niet breken, want de hochma, die stopt dan bij de, bij de... kan niet naar beneden gaan. En om de lichten open te breken, zere himlete le tikun de men heeft men tikun nodig van de, van de middelste lijn. Je ma et, et welke tikun van de middelste lijn verkleint de gar van de van het linkerlijn dus ver, verkleint het hoofd ja, gar is hoofd die eerste sferot die verkleint die maakt kleiner die, die, die linker die linkerlijn hoofd kleiner we as nichtna hasmolk niet en dan wordt de linkerlijn ondermaaid en en verbindt zich met de rechterlijn. We hebben ima en aangezien de kaf de middelste lijn. De middelste, dus de middelste lijn dat is de doet het werk. En aangezien de middelste lijn um, uh, ver, vermindert de gar van de linkerlijn, dus maakt een kopie kleiner. Neheregeta Sitra Achra, wordt de Sitra Achra uh, onthoofd. Ja, G euh, gedood. In de zin van, mit, uh, met een zwaard, het kopje wordt kleiner. Heb ik begrepen? ja, Shekol Chayuta, let op. Shekol Chayuta, hier, met wie dat al het levenskracht ontvangt, de Sitra Achra, van, de, van het aanhechten aan de links. Dus nieuw wordt zij onthoofd, duidelijk. Al het kracht dat Citra Achra ontvangt van het aanhechten aan links. Ja, duidelijk. Natuurlijk, zij kan het zelf niet doen, natuurlijk. In praktijk, de mens doet het. Zij laat de mens zich aanhechten aan links. En dan de mens trekt het naar haar toe. En zij gaat al die, net zoals een bloedzuigster, die gaan het van binnen zuigen aan de mens. zegt Rote, uh, oké okay. ki ki Hamas de hier wat we niet geleerd dat is wat eventjes wat je zegt dat is een uh, um, beetje nee wat zo dat is nou dat is dan dat heet dus de dood door het door de zwaard ja dat jullie dat begrepen wat betekent de do dood door de do zwaard dat de sitra achra wordt gedood Door de zwaard. Dus om het hoofd kleiner te maken. Door de middelste lijn. Hoe dat komt. Voor de rest komt, komt later. En maar dat gebeurt dus. Door de middelste lijn. En daarom de. Uh, Moshe die was ook de middelste lijn, En daarom Moshe kon het ook. Die dingen. Al die, die tien plagen. Kon die dan samen met Hashem. Hashem is ook. De middelste lijn kon die samen met Hashem, met Hashem al die plagen uitvoeren over Egypte, wat wij nu leren. Die, die tien plagen, die worden dus ook in tien, kan je ook in tien uitschrijven. En dat is wat we de volgende keer over de vierde, derde misschien nog even afmaken, en de vierde. En dan weten we hoe dat in elkaar zit.